straatman met het NOS Journaal. De politie in de Duitse deelstaat Beieren heeft meerdere mensen aangehouden... op verdenking van handel in vervalste meesterwerken. Ze probeerden onder meer een nagemaakte exemplaar van het topstuk De Staalmeesters... van Rembrandt van Rijn te verkopen. Terwijl het origineel al sinds 1885 in het Rijksmuseum in Amsterdam hangt. In totaal zijn 20 kunstwerken in beslag genomen... die onder de naam van wereldberoemde schilders werden verhandeld. De zaak kwam aan het licht toen de hoofdverdachte, een 77-jarige man uit Duitsland twee nep-Picassos aanbood op de kunstmarkt. In Londen is op een bijeenkomst van de zogeheten Coalition of the Willing... afgesproken om de druk op Rusland verder op te voeren. Ook moeten Europese steun aan Oekraïne worden uitgebreid. Volgens de Britse premier Starmer is het duidelijk... dat de Russische president Poetin de enige is die de oorlog niet wil stoppen. Starmer preest de stap van de Amerikaanse president Trump... om sancties in te stellen tegen twee Russische oliemaatschappijen. De Verenigde Staten hebben een vliegdekschip naar het Caribisch gebied gestuurd. Het Amerikaanse leger valt al maandenlang boten aan die drugs zouden smokkelen. Eerder vandaag werd nog een boot met zes opvarenden aangevallen. Volgens defensieminister Hekset waren het terroristen en drugsmogsmokkelaars van een Venezolaanse criminele organisatie. Het is de tiende keer in een paar maanden tijd dat de Amerikanen een boot in het gebied vanuit de lucht aanvallen. In totaal vielen daarbij al zeker 46 doden. In Kroatië is de, na 17 jaar de dienstplicht weer ingevoerd. Vanwege de verhoogde spanningen in Europa en op de Balkan... moeten dienstplichtigen twee maanden militaire basistraining volgen. In totaal gaat het om 300.000 dienstplichtige Kroaten. Ze kunnen ook worden ingezet bij natuurrampen. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen het aantal buien toe. En er is kans op onweer. Morgen, een wisselvallige dag met flink wat buien en een stevige Noordwestenwind. Aan de kust zijn weer zware windstoten mogelijk. Het wordt hooguit 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. For yeah, it only took a minute Hoping that the moment never finished We both know the truth When you leave, I'm trying to forget it How am I supposed to go on living? Comparing everybody to you.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 you no.